Van 12 uur. Jan van der Putten met het NOS journaal. Op het internationale vliegveld van Dubai is een vliegtuig van Emirates bij een mislukte landing in brand gevlogen. Op foto's is te zien dat het toestel op zijn buik ligt en dat er dikke zwarte rook uitkomt. Het toestel van Emirates kwam uit India. De passagiers zouden veilig uit het toestel zijn gekomen.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 De Duitse SPD wil dat partijgenoot Petra Hintz vandaag nog haar ontslag indient. Ondanks bleek dat Hintz had gelogen over haar cv. Ze beweerde dat ze rechten had gestudeerd, maar in werkelijkheid heeft ze niet eens een middelbare schooldiploma. Toen dat bekend werd meldde ze zich ziek en sindsdien is ze onbereikbaar.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 Het weer, vanmiddag meer regen in het zuiden, in het noordwesten zo goed als droog. En het wordt 20 tot 22 graden. Morgen zon en bewolking, soms een bui en een graad of 20. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Iedereen een hele goede woensdagmiddag. Oh, yeah. Goedemiddag bro. En Hi, luisteraars. Ingrid. <laughs> heb je er zin in? Ik heb er altijd ja? heel veel zin in. Ook. Ja natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk, Komt goed. Um, we hebben vandaag even geen jingles. Die liggen nog bij mij thuis. Ja. Goed hè? Nee. Oh. <laughs> <laughs> maar goed, ik maak, maar, ik maak de jingles tussendoor. Goed. Dit is voor lunch. Woensdag 3 augustus. Wat gaan we allemaal doen? Zoals gewoonlijk. Het regionale nieuws, agenda en het weerbericht om half één, half twee. Rond de klok van 10 of kwart over één komt er een gast. En dat is Hans Pennis, Pennings van het Timmerdorp. Die is vrijwilliger bij het Timmerdorp. En hij neemt ook uh, iemand van bestuur mee, Claire. Dus oh, ik ben benieuwd. We krijgen er twee We gasten. krijgen er twee nu, ja. Oh man, wat een, wat een feest. En ze geven ook een hele mooie prijs weg. Mag ik zeker weer niet meedoen? Nee. Zucht. Ik denk altijd vooruit blijven kijken. Het is wel uh, pas augustus. Voor het weet is december, hè? Je weet het. Ja, precies. En dan uh, jeugd sentiment. Oh, what a night. Dit keer niet voor mij. Seasons. Met de uh, hoge geelstem van Frankie Valley erbij. Tim um. Lizzie. Boys are back in town. Speciaal voor de dames.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 Nou, zou het nou slanker Lissie zijn of dun Lissie? Dun. Dun. Wat doe jij? Ja, de, ik, ge, geen idee. <laughs> ik, ik, nee, ik hou het toch op. Ik ga met je mee. Ik, ga, ik ga op dun. Nou, oh, jij doet alles voor de liefde dus. Nou, alles, alles, is, in, alles is wel een heel groot woord hoor. Dat, dat, dat, dat, daar ga ik niet helemaal in mee, maar veel. Ik heb de verkeerde ingesteld hier. Ik er bijna in jouw bruggetje niet. I would do anything for love. I'll never lie. But I won't Iets wat corpulente Canadese staatsburger. loof. Als ik haar hoor zingen, dan mis ik toch een beetje Ellen Foley, vind je niet? <laughs> we gaan uh, verder met Kane. Die wil...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 Toch over regen, heb. Gaan we gaan dan ook meteen, maar zo meteen even het nieuws in het weer doen, hè? Nieuws in het weer. Zonder jingles. Zonder jingles. Voor u. Gebracht door Ingrid Bol. Goedemiddag, luisteraars. Gisteravond is er een auto beschoten aan de Tappersweg in Haarlem. De politie kreeg melding van een gaatje in het portier van een geparkeerde auto aan de Tappersweg. Toen agent het gaatje inspecteerde, ontdekte ze dat het moest zijn ontstaan door een kogel. De omgeving van het voertuig werd afgezet en een speurhondengeleider zocht met zijn speurhond in de omgeving van het voertuig naar mogelijke achtergebleven hulzen of munitie. De recherche onderzoekt de zaak. Krijgen we gelijk de agenda. Donderdag 4 augustus van 7 tot 11 uur s avonds is Salsa Motion Salsa Beach Café bij strand Paviljoen Ons nummer 11 in Zandvoort. Een mooie ambiance met een ruime dansvloer. Muziek van DJ Andres met volop Salsa Classics. Tussen zeven en half acht is er ook een gratis proefles voor beginners... door Katja en Mark. Entree om naar binnen te kunnen bedraagt 5 euro per persoon. Vrijdag 5 augustus vanaf 8 uur s'avonds is het Jazz Behind, the Beach, uh, sorry, Jazz Behind the Bar... in het centrum van Zandvoort. Bij diverse horecabedrijven kan men dan zich alvast opwarmen... voor het Jazz Behind the Beach weekend. Vele optredens zijn buiten en of binnen te zien... en te horen in de Haltestraat, Kerkplein en Dorpsplein. Zaterdag 6 augustus is Jazz Behind the Beach... Op het Raadhuisplein in Zandvoort kan men genieten van de klanken... van uitstekende bands die hun sporen hebben verdiend... in de internationale jazzscene. Aanvang is 8 uur. En dan gaan we naar het weerbericht. Ja, ook dit doorgelezen door Ingrid Bol. Vandaag is er nog veel bewolking en er zijn perioden met regen. Vooral vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten uit harder regenen. Tegen de avond wordt het in het westen helemaal droog. De maximum temperatuur ligt rond 21 graden... en er waait een krachtige zuidwestenwind. De komende nacht zijn er wolkenvelden en blijft het op de meeste plaatsen droog. Temperatuur daalt tot een graad of 14. Morgen overdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. De middagtemperatuur ligt rond 20 graden. Aan de kust waait er een vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Dit was het weer. En nieuws en agenda. Jeetje, je, alles bij elkaar. Ja. Maar het gaat hier in ieder geval beter dan uh, in Sandpoort, Zand, hè? Het nieuws bij de Sandpoortse Facebook. Ja, ja. ja. Het was een lastige hond. Heb je dat gehoord? Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Maar ik heb daar verschillende verhalen over gelezen. Daarom heb ik hem niet, nieuw, niet meegenomen in het nieuwsbericht. Ah, oké. Okay. Want dan weet je niet precies hoe het zit. Nou, ik was even... En dan moet je het ook niet vertellen, vind ik. zie, neem nu een voorbeeld dan. MUZIEK hmm. Sunday Sun. staat op de nog volgens mij in de hitlijst. Weet jij dat? Ah, je neemt een sidekick mee en vraag je wat. En ja, wat weten ze helemaal Daarom zijn we ook sidekicks. Oh. <laughs> nou. Maar we gaan nog niet naar huis, toch? Nou. nou bijna, bijna. Tot dan. be crying out loud. Burn the bridges in our town till the point where we drive. Has it all Tot dan, home. De beach pop singers, die hebben een hele mooie uitvoering. Wist je dat? Heb ik één keer gehoord. Ja? Ja. Er zijn altijd hele goede recensies over. Um, nou ja, verder valt er niet zoveel te zeggen. Zeg maar niks meer. Nee. Running in circles. Giving up hope. second we feel it. We just explode We keep it in motion We stay afloat Living in memories So we don't sink this boat If we break the silence We might lose it all I can't lose it all Focus on what went wrong I just wanna lay here in the neutral zone Kiss me like you mean it, even if you don't I just wanna feel it before we go If we break the silence, we might lose it all I can't lose it all Don't say a word, carafe. We zijn er tegen Ingrid dat het af en toe best moeilijk is... om, uh, om leuke nieuwe nummers uh, voor het voetlicht te halen. Het is uh, op de een of andere manier... Ja, het kan aan mij liggen, misschien ben ik een oude lul aan het worden. Dat kan, maar het lijkt allemaal als een gek op elkaar. Ja, vooral het begin, hè? Ja, ja. Met hetzelfde deuntje. De jatten alles van elkaar gewoon. Ja, ja, beter goed gejat dan slecht bedacht, maar... <laughs> Soms gaat het wel heel ver. Maroon 5, This is Love. I was so high. This is love. Ik weet niet of dat allemaal precies klopt, natuurlijk, wat ze zingen, maar goed. Back to Back, Amy Winehouse. To Black Amy Winehouse. Volgens sommigen: uh, Once you go black, you never go back. Maar dat weet ik niet zeker hoor. Kan ook over hele andere dingen gaan, natuurlijk. Nooit uitgeprobeerd hoor. Nee, nee, nee, nee, nee. Just the way you are, Bruno Mars.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 knippen aan het plakken is. Ja, ben je toch mooi? Iets vergeten net. Oh, vertel. Het liedje van de sidekick. Het liedje van de sidekick. Oh, oh, oh. Volgens mij vind je de volgende. Dat is helemaal jouw nummer. Ja, Hoppa? ja, goed. Het liedje van de sidekick. Jovi, it's my life. Een motto waar heel veel mensen wat aan zouden kunnen hebben. De eerste gast is inmiddels die Veert. Met een hele, hele, hele, hele jonge fan. Hallo Lotte. Vijf weken oud, ja. Vijf weken oud, vijf, ja. vijf. weken. Wie kan het zeggen dat hij een fan heeft van vijf weken ja. oud? Wil jij dat zeggen? Nee. Ja. Ik, ik, Al jaren ik, niet meer. Ik ook niet, ik ook niet echt hoor. Ik maar. Doe het nou toch? Ja. Dit is een beetje mijn motto. Oeps, I did it again. I did it again. I made you believe. We're more than just friends. Maar wacht een is dit niet? Ja, ja, het is. Maar ik dacht dat de oude baby in het oceaan Nou, baby, ik ging naar en ging het voor je. Oh, je moet het hebben. Oeps, ik In We hollen wel weer heel hard naar het nieuws toe. Met de ANP-D-scure. NOS, is het NOS, oké. Okay. Die krijgen Krijg we er ook van de ANP, hoop ik. En dan zien we jullie weer een andere kant van nieuws, reclame en uh, wat er allemaal tussendoor komt.